Leonid Sloetski stapt op als trainer bij Vitesse. Dat maakte hij gisteravond bekend... nadat de Arnhemse club met 3-2 had verloren bij Heerenveen. Het was de vijfde nederlaag op rij voor de Arnhemmers. Sloetski was sinds maart vorig jaar in dienst bij Vitesse. Het weer aan de kust blijft een buitje mogelijk... en de temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Later overdag aan de kust nog steeds wat buien. Verder wordt het zonnig en droog met 6 à 7 graden. Zondag dan meer bewolking en hooguit 5 graden. Dit was het NOS Journaal.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 President Boutersen, die gisteren tot 20 jaar cel werd veroordeeld vanwege zijn aandeel in de decembermoorden, komt zondagochtend weer terug naar Suriname. Zijn vrouw heeft dat bekendgemaakt in een boodschap aan partijgenoten van Boutersen. Zij en haar man zijn nu nog op staatsbezoek in China. Ingrid Boutersen noemde het volgens een politieke uitspraak. Het bestuur van de NDP-partij van Boutersen deelt die mening... Boutussen zelf heeft zijn betrokkenheid bij de moord op 15 politieke tegenstanders in 1982 altijd ontkend. Zijn advocaat heeft al laten weten dat hij in hoger beroep gaat.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 Autrice zelf heeft zijn betrokkenheid bij de moord op 15 politieke tegenstanders in 1982 altijd ontkend. Zijn advocaat heeft te laten weten dat hij in hoger beroep gaat.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 Renate Kok met het NOS-journaal. President Bouterse, die gisteren tot 20 jaar cel werd veroordeeld vanwege zijn aandeel in de decembermoorden, komt zondagochtend weer terug naar Suriname. Zijn vrouw heeft dat bekendgemaakt in een boodschap aan partijgenoten van Bouterse. Zij en haar man zijn nu nog op staatsbezoek in China. Ingrid Bouterse noemde het vonnis een politieke uitspraak. Het bestuur van de NDP-partij van Bouterse deelt die mening.